Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Boze voetbalfans protesteren in Groningen. Ze vinden het onzin dat de stadions maar voor een derde gevuld mogen zijn. Door die regel mogen er bij de wedstrijden tegen go Ahead Eagles nu maar 7500 mensen op de tribune... De Groningen-fans vinden dat ze voetbal niet kunnen beleven zoals ze willen. Tientallen mensen staan met fakkels voor stadion De Euroborg. En als er een doelpunt valt, laten ze ook van zich horen. Een potje handballen liep vanmiddag in Aalsmeer in Noord-Holland helemaal uit de hand. Spelers van de club gingen op de vuist met de tegenstander, de Belgische club Vizé. Na een minuut of twintig escaleerde de boel nadat een speler van Aalsmeer met de bal de keeper van Vizé vol in het gezicht raakte. Daarna deelden beide ploegen flinke tik aan elkaar uit. Het is niet bekend of er iemand gewond raakte. De wedstrijd is gestaakt. Een man kocht afgelopen week een leuk druppelobject in de kringloop. in het Gelderse Reden. maar hij wist eigenlijk niet wat hij daadwerkelijk in zijn mandje legde. Het ding bleek een urn in de vorm van een traan. De as zit er nog in. De eigenaar wordt nu gezocht. Hoe die urn in de schappen kwam is onduidelijk. En Queen Elizabeth heeft heel wat kaarsjes uit te blazen vandaag. Een stuk of 70, want ze zit 70 jaar op de troon. Op haar 25 25ste werd ze queen en inmiddels is Elizabeth 95 jaar oud. Ze sneed vanochtend een taart aan in een van haar paleizen. Er is een mes. Ik weet niet of je dat Ik denk dat ik een in doen. Ik denk dat een heel really goed idee is. Zie of het werkt. Oh, yes, it oh beautiful. Beautiful. ja, het is een Beautifully. Ja, het is nogal een mijlpaal dit. Ze zag 14 premiers. Een derde van de Britten zag de Queen een keer in het echt. En er werden 23 wasse beelden van haar gemaakt in al die jaren. Het hele jaar wordt het jubileum gevierd met taartbakwedstrijden, parades en extra vrije dagen. Heb ik het weer nog? Het is op veel plekken nu droog. Maar er komen weer nieuwe pittige buien aan met hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht kunnen het ook nog winterse buien worden. Het koelt af tot een graad of twee. Morgen een droge dag met zon en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Het in de jaren 80 was deze single van Bros. En When Will I Be Famous? Ja, dat uh, hoeft uh, Lou Hamilton zich uh, niet meer uh, af te vragen. Maar hij is wel ontkroond als kampioen. Maar we hebben weer wat van hem gehoord. Ja, daarover dus zometeen uh, meer uh, in de, de pit reports. Maar eerst deze, Gert Padu. Een nieuwe single is, van hem. Is. Weet dat mijn liefde gaat is, is voor jou. Vanaf dat ik je zag... Als ik with you, I I was with you, I was with you, I was with you, you, I was with you, I you, was with you, I I was with vissen in de zee, maar die zwemmen allemaal met de was mee. Neem jou naar with you, I of with you,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 De 24-jarige Nederlander voor over de afgelopen jaren wereldtitel in de koningsklasse... in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi... verstappen de Brit Lewis Hamilton. Hij besliste daardoor de strijd om de titel in zijn voordeel. Hamilton was zo gebekeerd over de hele gang van zaken in het slot van de race... dat hij sindsdien amper van zich heeft laten horen. Nou, hij heeft dus nu wat van zich laten horen...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 En inmiddels ten einde hebben we het over de eredivisie, uh, Albert-Jan. Ja. Uh, ja, waarom uh, die grote grijs op jouw uh, gezicht? Ja, er, er stond net nog tussenstanden, dus ik was nog een beetje zenuwachtig. Maar Toen jij de aankondiging deed, zijn het eindstanden geworden. Ja, want Vandaar. we hebben het over uh, FC Groningen tegen het go Eagles. Ja. Daar is het een uh, winst geworden voor uh, de boeren uit Groningen. 2 <laughs> tegen één, albert -Jan. Ja, maar die drie punten kunnen ze...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 Dan hebben we om kwart voor vijf natuurlijk nog Ajax thuis. Met een, uh, we staan nu ruim aan kop in punten. Uh, thuis tegen Heracles Almelo. Nou, jij kan ook lekker uh, overdrijven, uh, Albert-Jan fors.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 Inside of you, I think there's still good in you, uh, Don't give me no reason not to trust you uh, Just take the benefit, don't give me no lip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 Zo so wunderschön. Six thirty, And no one knows she'll be there Holding hands Making all kinds of plans Why would you both play a favorite song? Me and Mrs. Mrs. Jones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 Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Jones. got a, a thing going on. Morgen over een week dan is het uh, zover, dan is het uh, Valentijnsdag, 14 februari, schrijf het in je agenda hè, dat je het uh, niet vergeet, uh, Albert-Jan, bijvoorbeeld. Nou, maar voor de 14e <laughs> heb je toch eerst nog de 13e? Ja, die heb je ook nog. Ja. Wat gaan we doen dan uh, de 13e? Ja. Ben je er al uit of niet? Nou, ik, ik ben er al uit. Ja, ik eigenlijk ook wel. Nou, daar hebben we het nog wel over. Daar hebben we het nog wel over. Helemaal goed, de me en Mrs. Jones, uh, daarom kwam ik eigenlijk uh, op die uh, Valentijnsdag met de, uh, Van de Billy Paul, uiteraard. Ja, ja. De tijd voor de, de kaartjes de, met de hartjes en geen afzender, hè? Nee, geen, nee, geen ja, afzender. Nee, nee. nee dat, dat, dat. Allemaal anoniem. Maar ja, tegenwoordig gaat dat allemaal wel via de social media gaan. Ja, precies. Met je account erbij en zo. Ja. Uh, dat schiet ook niet op. We gaan uh, voetballen. Ja, je doet kwart voor vijf natuurlijk Ajax thuis tegen Heracles. Maar momenteel is in de Spaanse Liga...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 Ik wil met je lachen en met je dansen. Hier zing voor oh jou, ja, oh voor jou. Ja. Kun jij me iets belonen? Wil jij mij geloven? Want alles wat ik doe is voor jou, voor oh ja. jou. Al wist ik nooit iets tegen, toch weet ik nu. Ik heb te lang bewegen, dus luister alsjeblieft. Ik wil met je. Lachen. En met je dansen En ik hoop heel binnenkort Niet houden meer tegen Dat de afstand Tussen ons steeds kleiner wordt Ik wil met je praten En met je vrijen Hopen dat het ooit iets wordt Ik wil naar je kijken En naast je liggen Als je en wakker wordt Zonder jou te leven Dan ben ik liever dood ja, waar ik bezeten, je stem klinkt in mijn hoofd Ik wil met je lachen en met je dansen En ik hoop heel binnenkort Niet hard met meer tegen Dat de afstand tussen ons steeds kleiner wordt Ik wil met je praten en met je vrijen hopen een dag ooit iets wordt. Ik wil naar je kijken en naast je liggen Als je ochtend wakker wordt. En naast je liggen, als je ochtends wakker wordt. Als je ochtends wakker wordt. Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You. Een mooie blokje zo naar het gedicht van de dag... met uiteraard daarvoor trouwens de single van Guus Meuwers... en Ik Wil Met Je Lachen en Met Je Dansen. Ja, nee. Ja ja ja, ja. Je, was, je was helemaal in de, in de, in de moed. Jazeker, jazeker, jazeker, jazeker. Uh, nou, wij zijn uh, natuurlijk in de moed... omdat we weer een uh, zilveren plakker uh, bij hebben van uh, Patrick uh, Roest. Ja. Vandaag uh, op de vijf kilometer helaas net...